Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Vanochtend is op Schiphol een repatriëringsvlucht geland... met Nederlanders die zijn opgehaald uit Nieuw-Zeeland. Op foto's en videobeelden uit het toestel... is te zien dat het toestel vrijwel helemaal vol zat. De KLM zegt in een reactie dat het bij deze repatriëringsvluchten... de prioriteit heeft om zoveel mogelijk Nederlanders terug te halen. Anderhalve meter afstand houden is daaraan ondergeschikt. Een aantal zorgverleners heeft zichzelf opgesloten in een Haagse zorgwoning voor verstandelijk gehandicapten. Omdat er corona is uitgebroken, meldt de Volkskrant. In de woning werd bij drie van de vier vaste bewoners het virus vastgesteld. Ook medewerkers hebben het opgelopen, maar ze werkten ondanks de koorts toch door. De verstandelijke gehandicapten zijn volledig afhankelijk van hun begeleiders. En hebben het verstandelijk vermogen van een anderhalf à tweejarige. Het verhaal doet denken aan een Spaans verpleeghuis. Waar de zorgverleners besloten zich ook op te sluiten met de tientallen bewoners oud-voetbal-international Frits Flinkevleugel is overleden. De Amsterdammer maakte deel uit van het kampioensteam van DWS in 1964. Hij speelde ook elf keer voor het Nederlands elftal. Met DWS schreef de rechtsback Historie... door in het jaar na promotie naar de Eredivisie direct kampioen te worden. Dit is sindsdien geen enkele club gelukt. Toen DWS opging in FC Amsterdam... sloot hij daar in 1977 zijn lange carrière af. Frits Flinkevleugel is 80 jaar geworden. De Wereldbank ziet vooruitgang in het overleg om de armste landen ter wereld te helpen met hun schulden. Op die manier moet er geld vrijkomen voor het bestrijden van de coronapandemie. Vooral de armste mensen bij de slachtoffer van het virus. Zij leven en werken vaak in erbarmelijke omstandigheden, dicht op elkaar. En de gezondheidszorg in hun land beschikt niet over middelen om hen te helpen als ze ziek worden. Over het verlichten van de schulden wordt volgende week overlegd tussen de Wereldbank en de G20. Het weer volop zon, het wordt 19 tot 23 graden. Op de waddeneilanden is het iets frisser. Morgen wordt het ongeveer even warm, maar dan ontstaan er wel stapelbolken. En met in de namiddag kans op een stevige bui. Maandag wordt het nog maar 12 graden en dan staat er een stevige noordenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is even hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen virus. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Terman en oude zes slijmer is, en dan roept hij uit dat kind de zee is hier zo vies. Ze plasst de til met brede zwaaien, haar hem op, oh, maar plotseling roept ze geel. De zee zit in mijn op we gaan naar zand.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 houdt Achter de draaitafel staat Cor Draaier... en hij is weer verantwoordelijk voor de keuze van de muziek. Goedemiddag, Cor. Ja, goedemiddag, Pieter. Wat fijn jou weer te zien. Ja, ik heb het wel een beetje gemist op de zaterdag tussen 12 en 1. Ja. Ik zat op een gegeven moment zat ik zaterdag thuis... en ik had zoiets van...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 We gaan even terug naar de vuilnisophaaldienst. Wat voor zaken heb je daar vroeger meegemaakt? Je zegt alleen al, nu al, uh, gloeiende kolen. Uh, wat nog meer? Wat uh, boden mensen aan? Nou, van alles. De ijskasten? Die, uh, nee, nou, ijskasten, nee, dat niet. Maar wel een beetje puin. En, uh, maar dan namen we gewoon uh, mee. Mocht eigenlijk niet. Maar ja, dan gooide gooiden we er gewoon in. Zakken puin en weet ik zo allemaal. Maar het mocht niet. Bankstellen? Nee, dat, uh, dat hadden we vroeger nog niet.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 Wat ik hoorde dan van mijn baas was dat, in verband met, dat ze geen wegenbelasting betaalden. En dan hadden we een monteur, Herman Kolkman. Nou, en uh, die mochten dan uh, spuiten in de buitenlucht. Nou, en dan gingen we weer. Er was geen aandacht voor milieuzaken, asbest en insecten. Nee, en dat, daar, werd, alles erin. Daar, werd, daar werd helemaal niet naar gekeken. Nee. En je bent nog zo gezond als wel? Ja. Geen rug Nee, uh, ik heb niks. Alleen een versleten knie heb ik, maar meer ook niet. Maar dat schijnt niet van uh, achter de Vulleswagen. De straat te maken? Nou, ook niet. Ook niet? Nee. Oh. Niks. Dus dat schijnt gewoon... Uh, maken er speciale klantjes uh, als jij uh, vuilnis moest ophalen? Dat hadden die we. Die ook wel eens attent waren voor jullie en dat met een hadden we. koffie kwamen? Dat hadden we ook. Maar de... Uh, als we smaanders gingen we dan... S middags gingen we de wijk in. En als het zomers warm was, dan had meneer zo niet. Dus had altijd een fles koude kasten staan.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 We beginnen een beetje met een rustig nummer van uh, Percy Faith met uh, Team from a Summer Place. Ik naar vind het een leuk nummer, Cor. Als je naar buiten kijkt, het is Zomerplaats Zandvoort. Hè? Dus, ja. Jij hebt het weer goed uitgezocht. Hè? Ja, ik probeer de link altijd te leggen, maar ja, het lukt niet altijd, maar het is wel aardig. Maar wat is de link met uh, de gemeentelijke vuilopgaanddienst? Nou, Zandvoort, Zomer, Summer Place. Team from a Summer Place. Oké, okay, oké. Okay, okay, <laughs> ik volg je. Uh, goed, luisteraars, uh, dit is het programma ZFM Oud Zandvoort. We zijn weer begonnen met een nieuw seizoen en uh, we zijn erg blij dat Tom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 En dat brachten we allemaal bij Frans Draaier in zijn schuurtje. Nou, eens in de zoveel tijd brachten we het weg. Maar dan schijnen daar uh, ook niet meer te mogen die jongens. Dat is het zakcentje? Ja. Dus als je, als je ijzer zou liggen dan ging dat even nou, apart? Ja, koperlood en, uh, en uh, dat houden we apart. We gingen in de cabine en dan uh, reden we naar Frans Draaier huis. En gooiden we Frans Draaier in zijn schuurtje en dan deden we zaterdags even stukjes zagen. En uh, eens in de zoveel tijd brachten we het weg, hadden we weer een extraatje voor een uh, borreltje te halen. Ja precies.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 Vogd ja, nog in die tijd wie? geloof ik hè? Voogd was er ook nog. Nou die kon ik 1, 2, 3 ja. niet uh, 1, 2, 3 niet voormalen. Ja. hij uh, had je Bed van de Velden. Ja. En nou hij weer een nieuwe. Maar. En nou ben ik er niet meer. Maar vroeger had je ook op een an andere plek te geniezen. Ja, vroeger stonden wij uh, in de Tollestraat We stonden gewoon uh, buiten op een pleintje, binnen een pleintje stonden we te wachten tot het uh, tijd was. En dan gingen we de deur uit. Tonnenstraat, uh, je, je reed naar binnen Bij, toe richting Begraafplaats, begraafplaats en dan linksaf? Begraafplaats dan links had, je, had je twee woningen aan de zijkant en een poort en dan reed je door dan had je een plein. En daar stonden wij naar buiten en die waren stonden ook gewoon buiten. Uh, uh, ik zei je net, het is zwaar werk, want het is ook, uh, in regen moet je er ook naar buiten toe en storm. Regen, in de... regen, ijzel, ik heb alles meegemaakt. Ik heb met sokken opgelopen en uh,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 and don't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 Nee, zij zelf? Vaas ze heeft meer dan 600 liedjes geschreven. Zo? Ik dacht dat ze naar Mexico zou gaan. Ja, die Gaat hebben we bedankt. ook. Ja. ja, die hebben we ook. Nou, oh, Kofte hadden we <laughs> Bedankt hoor. Goed, lieve luisteraars, mijn naam is Pieter Jouwstraan. We zijn bezig met het programma Zet Oud Zandvoort. En we praten vandaag met onze Ieren Gast Tom Looyer over de gemeentelijke vuilophaldienst. En natuurlijk ook de grote redboot. Eh, uh, Tom. Uh,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 Ik weet niet meer wat je allemaal moet schijnen, maar... Uh... IJzer? Uh... Nou, dat wordt allemaal weggehaald door de oude ijzerboeren Want als ik uh, bij mij zie in de buurt, uh, zie je vijf, zes keer op uur, zie je dezelfde wagentjes voorbij rijden. Ja. Yeah. Allemaal van die Polen en uh, Tsjechen en Hollanders, uh, ze echt, halen we, ze, halen ze halen alles, alles weg. weg. Nou, op zich is dat ook goed. Ja. Ja. Ja. zijn ja. ben maar uh, Voor die anderen. Ja, precies.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 Het Is pas tegenwoordig Een lach of tranen door te breien, Een ruzie is zo weer voorbij De bellen rondje van de zaak Het is daar telkens weer raar De andere kaart op mijn dacht Ja, elke dag is hier een groot feest Zorg dat je er al bent geweest In dat kroegje aan de boerenvaart Iets en ongelukkig met elkaar daar vergeet je even je verdriet en pijn. Het leven kan dan nergens mooier zijn. Iedereen kent daar elkaars geheim. Van het leven onvergroot en klein. Het laatste rondje in die kroeg. Is pas tegen morgen.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 en je zit ineens naast iemand en je uh, denkt, verrek je, die kent iedereen. Ja. Die moeten we hebben. Ja. Heel goed, Cor. Goed gedaan. En goede muziek. Uh, uh, lieve luisteraars, dit is het programma ZTVM Oud Zondvoort. En we praten met Tom Looyer over de gemeentelijke vuilophaaldienst en de KNRM natuurlijk. Uh, Tom, het verhaal gaat, maar jij kan het veel beter vertellen... dat er op een gegeven moment een aantal mensen van de KNRM met een vrachtwagen het strand zijn opgegaan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 Die was op vakantie in Oostenrijk. Dan wat lag er allemaal in die vrachtwagen? Touw, plastic, hout, alles. Je kon niet opnoemen of wat, maar niet het een of het ander. Hun had het bij meneer Koper in tranen al in de tuin gekipt. Voor de strandvonden. Voor de strandvonden, helemaal die strandvonden. Nou, afijn, meneer Koper die komt uh, s'avonds uh, thuis, wil zijn auto, wil ze op op. En dat ging niet. want dan lag die vracht uh, te stinken met zeewier en alles. Uh,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 Met een voortje? We mogen toch geen voetje aanpakken? Hij zegt, voor mij wel zit -ie. Hij zit hier, hier hebben een voortje van die vrouwen zitten en uh, dat mogen jullie houden. Maar het is nog knap dat je dus al dat vuilnis ja. een portemonnee vindt. Ja. We hebben het ook al eens een keer gehad met een zak met rekeningen. Voor een, een of andere toonttechniker op de laan. Die Als... de werkster dat uh, een zak vol met uh, rekeningen buiten gegooid, die daar ook uh, mee gegooid. Nou, leeg gegooid.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 En dat ging niet altijd goed. Heb ik nou, gegeven, maar, uh, we schoten gewoon en uh, ineens uh, kwamen ze. Uh, maar van die uh, dikke meter en kwamen ze ineens terug. Ja. Het uh, is ontrepen in de week. Nou, dan moesten we eerst blussen en dan je weer verder. <laughs> dus. Jelle Attema was er ook heel actief in. Ja, ja, ja. Ploeg. Die was uh, heel actief. Ja. We hebben zelfs een keer uh, met Jelle Attema gehad. Hadden we, de, hadden we last van houtweren in de de loods. Ja. Mochten we niet binnenkomen.